Wie uit een corona-risicogebied terug naar Nederland wil komen, moet negatief getest zijn. Het kabinet werkt op dit moment aan een wet daarvoor, zegt politiek verslaggever Albert Bos. Die test mag dan niet ouder zijn dan 48 uur. Maar hoe dat in praktijk dan weer gaat uitpakken, bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen... maar ook wie dat dan weer gaat controleren, ja, die details zijn nu nog onbekend. De maatregel moet vanaf half december ingaan en geldt voorlopig alleen voor reizigers... die uit risicogebieden buiten de Europese Unie hierheen willen komen. Er waren dit jaar meer brand. In de natuur tot oktober was er 643 keer brand in een bos- of heidegebied. Al kan de natuur zich na zo'n brand ook weer heel goed herstellen. Allemaal jonge plantjes. Na een brandplek, Ja, eigenlijk qua soorten, net op de mossen na, dan, dan ziet het er eigenlijk perfect uit alweer. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste natuurbranden door mensen werden veroorzaakt. Er zijn vandaag geen betrouwbare cijfers over het aantal positieve coronatests. Het RIVM had gisteren opnieuw te maken met een storing, waardoor niet alle gegevens zijn doorgekomen. De ziekenhuizen melden dat er 2087 coronapatiënten zijn opgenomen, 59 minder dan gisteren. De cocaïnewasserij, die afgelopen zomer werd ontdekt door de politie in Nijenveen in Drenthe... Kon volgens het Openbaar Ministerie per dag zo'n 150 tot 200 kilo kook produceren. Het was een professioneel gerund lab met internationaal personeel. Er werden onder meer 13 Colombianen aangehouden, zei de politie eerder. De expertise die er nodig is om uh, de kook de uit, in dit geval steenkool, te halen, dat dat uh, uh, ja, bekend is in Colombia, waar het waarschijnlijk ook erin is gestopt. En die expertise is ook wel weer nodig om, uh, om hier in te zetten in Nederland, om het eruit te krijgen. Volgens het OM was de wasserij een illegaal miljoenenbedrijf... met een jaaromzet die drie keer zo groot was als die van de Zeeman. Het weer op steeds meer plekken schijnt de zon. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er een bui vallen. En ook morgen is er kans op regen. Het wordt niet warmer dan een graad of 11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 Bye. The end. say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 I'm left behind To be together River Well they went out quickly in Thailand. Time show They should have not But They started slowly Falling The first day They think okay the world along with all the teary eyes you know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 I'm not afraid to